Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Oh, oh. Katrien Straatman met het Nationaal. Het Haaglanden Medisch Centrum gaat reorganiseren. Volgens het AD wordt serieus overwogen om één of twee locaties, waaronder het Pronovo ziekenhuis, te sluiten. Een woordvoerder van de ziekenhuisketen noemt de berichtgeving in de krant voorbarig en zegt dat alle scenario's op tafel liggen. In een verklaring staat dat de mogelijkheden worden verkend om de zorg in de toekomst haalbaar en betaalbaar te houden. Het Haaglanden Medisch Centrum wil daarmee inspelen op de schaarste aan zorgpersoneel en de druk op de kosten. Na verwachting wordt eind volgend de maand de knoop doorgehakt over de te nemen maatregelen.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 En bij een brand in Mexico stad zijn zeven kinderen om het leven gekomen. De brand was in een huis in een arm en dichtbevolkt gebied in het oosten van de stad. De kinderen in de leeftijd van 2 tot 14 jaar waren waarschijnlijk alleen thuis. Mogelijk is de brand ontstaan omdat een van hen een vuurtje maakte vanwege de kou. Het weer bewolkt met vanmiddag een tijdje lichte regen. Het is zacht met 7 tot 11 graden. Vanavond wordt het geleidelijk overal droog. Morgen ook bewolkt, maar meest droog. En ook Oudjaarsdag verloopt grijs en rustig. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 FM. Oh, ho, ho! Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Toebak leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft. Bij Zierfijn. Reactie zo positief te zijn over het nieuwe album dat al lang is. Er... Ja, komt met iets nieuws. Kom iets nieuws en trouwens. Ze... Kom maar iets nieuws, man. Binnenkort werd, uh, werd het goud, zeg maar. Een kijkje in het verleden. Wat, wat gebeurde er door de jaren heen? Oh, het is weer tijd voor geschiedenis. 1972, op deze dag, 29 december, Eastern Airlines vlucht 401, Lockheed. Krijg je nog wat cijfertjes? Uh, 1011 passagiersvliegtuigen uh, uh, ging van Florida daar. Uh, uh, ze ging van uh, JFK... Uh, John F. Kennedy uh, vlieg, vliegveld... ging hij naar Miami... en bij Florida, bij Everglades... Uh, dook je daar het moeras in... en het was maf. Uh, ze hadden een technisch mankementje. Klein technisch mankementje, denk je, een klein technisch mankementje. Hoe kom je dan in één keer zo? Stort je dan neer? Nou, ze zouden gaan landen bij Florida... en toch even het landingsgestel ging uit... en het lampje ging niet aan. Het lampje ging niet aan. Hé, hey, dat is gek. Nou, we hebben alles getest. moet moeten toch doen? Dus tikken ze op het lampje. Hé, hey, het lampje... Doet het wel, doet het niet. Oh, misschien is het lampje stuk. Dus er uh, zat een van het technische mannetje in de cockpit. Die was, uh, ja, was aan reis. Die zegt, anders, anders maken we het wel even. En die andere man, de co-piloot, die uh, liep zeg maar, uit de cockpit vandaan. Die ging via de raampjes even kijken. Zal even kijken of ik uh, kan zien of het landingsgestel uit is. Of ik die niet goed zien. En uiteindelijk hadden ze de automatische piloot gezet. En ze gingen het lampje verwisselen. En een beetje lopen kloten zo aan het lampje. Zo so, op een gegeven moment tikte dus de piloot de knuppel aan. En door de aantikken van knuppel ging het vliegtuig toch... Heel langzaam naar beneden. Oh. En dat hadden ze niet in de gaten. Alarm ging wel af, maar hoorden ze op een of andere manier niet. Omdat ze druk bezig waren. Met een stomme lampje. Met een praten. Hè. Dat lampje moet eruit. Op een gegeven moment ging het eh, tweede alarm af. En toen konden ze niet meer optrekken. En toen storten ze daar neer. 101 mensen van de uh, 180 mensen uh, kwamen daarbij om het leven. Er zijn er dus wel een aantal mensen die hebben het overleefd. En uiteindelijk, ja, uit, uit, ja maf een klein tikje aan de stuurknuppel is die automatische piloot dus zeg maar uitgegaan. En is hij dus gewoon is hij naar beneden gegaan. Dus daar hebben ze lang moeten onderzoeken, de zwarte dozen bijgehaald. En uiteindelijk zijn nog de onderdelen uit het vliegtuig die bruikbaar zijn, zijn overgezet in nieuwe vliegtuigen. En daar zijn allerlei ghostvers, uh, ghost-verschijningen bij gekomen. Heel veel mensen die dus dan meevlogen... zagen dus een of ander uh, overledene van deze vlie, uh, vlucht uh, 401... Uh, verschijnen in het vliegtuig. Oh! Dus inderdaad hebben ze die uh, uh, onderdelen er weer uitgehaald. En toen zeiden <laughs> Nou goed, ze mochten er ook niet over praten. Nou ja, het is een heel, heel mooi verhaal. Dit... Oh, dat wil ik wel eens er is uh, ook, links, inderdaad. Er is ook, namelijk ook nog een uh, film over... dat heet The Ghost van Vlucht 401. Dat gebeurde oh. in 1972. Wat gebeurde er nog meer? In 1890 had je het bloedbad van, uh, van Wounded Knee in Amerika. Oké. Okay. En het was dus echt uh, afgereiselijk wat er allemaal gebeurde. Want uh, bij de Wounded Knee, was dus gewoon... Uh, er waren echt gewapende conflicten tussen de Europese kolonisten... die daar dus gewoon eigenlijk... Het waren gewoon vluchtelingen, hè, de Europese kolonisten. Ja, eigenlijk wel. Ja, gewoon. De... En, uh, en de Lakota, dat was een Indianengroep. En die, die, die had, en, en die kolonisten die trok over de Oregon Trail... En ze tekenen een verdrag waarin ze beloofden de kolonisten met rust te laten, de, de, de Indianen. En de Verenigde Staten erkennen op hun beurt de soevereiniteit van de Lakota. Maar ja, een jaar daarna uh, ja, werd er weer herhaaldelijk strijd geleverd met de kolonisten en de milities. En eigenlijk, uh, toen, toen was er, op een gegeven moment was er dat Kicking Bear, een Sioux En die reisden naar Wafoka om kennis te maken met uh, hoe het allemaal zat met een bepaalde pacifistische. Uh, uh, man. Yeah. En uh, uiteindelijk hadden ze het over: Oké, okay, uh, we, gaan, we gaan nu wat doen. En we hebben als we heel hard bidden, onze uh die die zijn kogelbestendig. Okay. Dat bleken ze dus niet te zijn. Kicking Bear dus, is eigenlijk gewoon een Indiaan. Dus die, uh, ja, Kekingberg, ja. ja, Ze hebben allemaal van die mooie namen. Hè? Maar goed, ik vind het wel het mooie verhaal. Want ik heb het ook gezien te lezen. Dat, dat ze uiteindelijk dan, zeg maar... Uh, hebben ze een, een, uh, een groep Indianen gevonden. Die zijn dan niet zeg maar, op een plek waar ze zouden moeten zijn. Uiteindelijk zouden ze het willen overleggen. En dan uh, treffen ze iemand die dus doof is. En die heeft een wapen in zijn hand. En uh, die snapt het niet helemaal. En ze denken dus dat deze dove Indiaan... Niet, hun niet helemaal begrijpt. En dan valt daar een schot... Daar valt een Amerikaanse soldaat bij om het leven. En ja, dan is, zijn er rapen gaar. En dan, ja, dan wordt er over en weer geschoten. En uiteindelijk zijn daar, ik weet niet hoeveel mensen, 200... Ja, 200 Indianen zijn ja. gesneuveld, waaronder vrouwen en kinderen. Ja. En uh, er zijn 25 militairen gesneuveld en 39 raakten gewond. Het is echt bizar. En de lijken hebben ze laten liggen de hele winter, want uh, het was natuurlijk slecht weer en ja. zo. En uh, daarna is er zo'n massagraf gemaakt. Maar het grappige is dat ook weer, nou ja, grappig, het is dan allemaal één grote tragedie, vind ik. Yeah, yeah. Maar in 1973 is er een boek uh, uitgekomen. En uh, door dat boek, uh, van wat er allemaal gebeurde daar en zo, uh, kwamen weer een heleboel uh, Indianen. In opstand. In, in opstand, ja. Je hebt de uh, American yeah. Indian Movement. En die, uh, die zijn toch dus met z'n allen daarheen gegaan weer. Maar ja, de, ze hebben daar een kleine staat uitgeroepen. En uh, ja, de Amerikaanse autoriteiten vonden dat niet zo'n goed idee... want het was dus zo dat eigenlijk die grond eronder heel vruchtbaar was... en dat wilden ze allemaal gebruiken voor uh, om te mijnen en al die dingen meer. Hè? Ja, dus uh, nou ja, die hebben toen gewapende eenheden gestuurd... en ze hebben de elektriciteitsvoorziening afgesloten... en af en toe werden er schoten gewisseld. Nou ja, er zijn, uh, er zijn niet enorm veel uh, gewelddadigheden geweest... maar na 73 dagen werd de bezetting gebroken... en er werden dus 1200 arrestaties verricht ja en dus, uh, maar ja, er zijn heel veel films over hoor. Je hebt uh, Ghost Dance, je hebt een serie Into the West en de film Hidalgo. Dus uh, ja, het is wel interessant en maar is... eigenlijk ook heel treurig hoe die mensen die een eigen prachtige gemeenschap hebben, ja. eigenlijk uh, gewoon worden uitgeroeid zoals. Ja, eigenlijk wel. Dat is wel. Nou goed, en dan heb je het ook de Amerikaanse? Zijn het waar de Amerikaanse uh, pop uh, bands, uh, Redbone? Is dat Amerikaans? Ja. Dat zijn natuurlijk indianen, eigenlijk. Die hebben het ook weer een plaat overgemaakt. Ja. En als je dit, letterlijk de tekst ook luistert... dan zit het er allemaal in ook, hè? Ze hebben af, we hebben afspraken gemaakt, jullie hebben het daar niet aan gehouden... en dat wordt allemaal in deze plaats verteld. Redbone en... Uh. Best nou, het is uh, interessante materie. Het is helemaal de basis van Amerika. En uh, nou goed, dan is het nu toch een stuk rustiger in Amerika. Zo moet je het ook weer zien. Wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? Dat zijn wel de belangrijkste dingen die we vandaag aanstippen. Ik moet uh, nog wel zeggen, wat er nog meer gebeurt, is dat... Uh, ja, Rasputin werd vermoord. En ik zit even te kijken wanneer het ook weer... heb je ook een plaatje van. Ja, 19, uh, 1916. Storm. 1916 werd hij vermoord, Rasputin. Hij was een geestelijk leider. Hij heeft uiteindelijk... Zeg maar, de tsaar zijn zoon genezen. Maar uiteindelijk ging hij ook zich politiek met allerlei zaken bemoeien. En dat werd niet door iedereen omarmd. Niet iedereen was daar blij om. En uiteindelijk is hij dus vermoord. En daar is een heel verslag bij hoe dat allemaal gebeurd is. Nou, echt een drama uiteindelijk. Hij is hij eerst proberen te vergiftigd. Dat lukte niet helemaal. Uiteindelijk is hij door zijn lever geschoten. Is hij nog naar buiten gestrompeld. En uiteindelijk zijn ze weer achter hem aangegaan. Dan hebben ze nog een keer geschoten. Nou, het is echt een bloedbad. En uiteindelijk is hij zijn lichaam in de rivier gegooid. Maar omdat het daar in het slot nogal koud is. Is dat lichaam natuurlijk ook uiteindelijk weer gevonden. Omdat oh, het ook ja. bevroren is. Uh, Rasputin. Als je hem ook ziet, denk je. Oeh, dat moet een duiveltje zijn geweest. Maar nou goed, het was de geestelijke leider. Dus uh, zo'n duiveltje was hij dan nou toch ook weer niet. Want niemand hoeft op zo'n manier aan zijn eind te komen. Nee, nee dat is een, was een beetje een drama. Goed, dat gebeurde in uh, 1916. Nog iets wat we nog meer kunnen delen? Ja, Let in 1987 keerde de Russische cosmonaut Yuri Romanenko terug op de aarde. Maar hij had dus weg, uh, 326 dagen was hij in de ruimteverblijf uh, was hij, uh, okay. uh, geweest. Dus dat was natuurlijk wel enorm iets. Maar die, ik zie dus gewoon geen aparte pagina over de jury. Oké. Okay. Maar ik denk wel, de aanleiding daarvan zijn er toch wel veel mensen jury genoemd. Ik ken er toch wel veel van die namen. Ja, dat is waar. Ja, dus ik, ja, ik, ja. ik heb het, het idee dat, dat, dat het naar aanleiding van deze jury gebeurd is. Ja. Het is alleen wel een jury met een uh, U in plaats van een O. Ik rek ja. Nou ja, goed, dat maakt ook niet uit. Het ja. klinkt hetzelfde. Je, je spreekt het uit als U. een man van onge, ongekende grenzen. Hij gaat voorbij de grenzen. 326 gaat... dagen, zit je daar in je eentje in de ruimte, Daar word je er hartstikke gestoord van. Ach, die moet echt even een tijdje uh, onder de mensen komen om weer erbij te trekken. Nou, ik denk het ook wel, ja. ja goed. Nou, straks onder andere nog even de verjaardagen naar de volgende plaats. Eerst even contact zoeken met de nieuwe zanger van Robbie Williams. Maak je nog muziek? Ja, zeker. Do you like me? toch wel weer grappig om muziek te horen van Robbie Williams. En uh, het is ook al lekker even stevig. I hope just want people to like me. Do you like me? Dat is de vraag. Heel, heel veel artiesten last van het Gewoon, Ik wil die waardering. Ik wil de waardering krijgen. Ik de, ja, eigenlijk eindelijk krijg ik erkenning voor mijn werk. Hou eens even op met het kinderachtig gedoe, man. Hij Is iets nuttigs zo met je leven. Nou, goed, maakt niet uit. Hij maakt leuke muziek, Robbie Williams. En dit is zijn nieuwe single. Ik heb geen idee of hij een heel album uit heeft. Maar dat zullen we binnenkort wel horen, denk ik. Dit maar er wordt natuurlijk altijd heel veel aandacht aan besteed. Omdat het van die ondeugende mannetjes zijn. Ik vind het altijd grappig gewoon. Hij zat vroeger in Take That. Wist je dat, trouwens? Ja, toen wist je dat. Goed, het is uh, tijd voor de verjaardag, hè? Ja, lunch zullen wel even... Wie is er allemaal, jou? Een van de hele oude, en daar moeten we eigenlijk even bij gaan staan... is deze natuurlijk. Ja, even de... Ja, Andrew Johnson, de 97e president van de VS. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Al lang al dood natuurlijk, laten we even duidelijk over zijn. Niet dat hij nog ergens rondloopt, dat hij met Carter en Bill Clinton overleg is. Nee, hij leefde van 1808 naar 1865... Ja... Yeah. Hij is uiteindelijk zeg maar, euh, nou niet echt heel oud geworden... 55, euh, nee 65 is hij geworden. En hij is de eerste president die zijn af, afzendingsprocedure voor zijn rekening kreeg. Hij had iemand onterecht ontslagen, Edwin Stauden Stanton. Is dat van een stanton Nade? Zou je bijna denken. Maar die heeft hij onterecht ontslagen... En daarvoor was hij bijna zeg maar afgezet... maar er waren te weinig stemmen voor om hem af te zetten... dus hij mocht aanblijven. En hij is aangebleven tot zijn 65e levensjaar en toen overleed hij. En de laatste die een afzettingsprocedure voor zijn kiezen heeft gekregen... je zou je denken, is dat Donald Trump? Nee, nog niet. Dat was Bill Clinton. Oh? Weet je wel, met dat stukje tekst... I did not have sexual relationship oh. with that woman. Oh. That woman, weet je wel. Andrew Johnson zou dus vandaag jarig zijn geweest... de zevende president van de VS. Wie zou er nog meer jarig zijn geweest? Uh, nou ja, de geboortedag van madame de Pompadour. Oh, ja? En Zij was een van de bekendste matresses... een beroemde maîtresse van de koningin Lodewijk de 15e van Frankrijk. Maar ze heette dus Jean-Antoinette -Antoine, Jean Poisson vis of zo heet ze yeah. En ze was een buiterechtgechter dochtertoestand allemaal. Maar ze werd pas madame de Pompadour, omdat ze allemaal huizen kregen van, van, uh, van uh, de koning. Yeah. Waren gewoon, uh, hij gaf, de koning gaf haar woonruimte in Versailles en hij kocht ook Pompadour voor haar. De eerste van zes woningen. En uiteindelijk kende haar de rang toe van de Marquise van Pompadour toe. En hij scheidde dus wel uh, haar voor de wet van haar man. Okay. Maar ze is uiteindelijk is ze maar 42 jaar geworden en ze is gestorven aan TBC. TBC. Dat was in die tijd echt een ziekte waar je aan dood ging. Ja, ja, ja, ja. Maar Goed. het is wel een, een hele kleurrijk iets geweest. En ze had echt veel invloed. En ze heeft dus zelf de bouw van gebouwen, zoals de Petit Trianon. Dat is een heel groot gebouw. En een andere rond de Place de La Concorde. Die mooie gebouwen die daar staan. Die, die heeft zij geregeld dat die daar allemaal kwamen. En uh, ze was een enorme gokster en zo. Maar ja, weet je, als je uh, on onbeperkt geld hebt, dan kan het gewoon allemaal. En ze heeft heel veel voor de kunst gedaan. En ze heeft onder meer Diderot en uh, die encyclopedie heeft ze dus uh, voorgedragen. En uh, ja, en zij sticht ook de beroemde porseleinfabriek van Sèvres. Oké. Okay. Het is wel grappig, dat soort dingen. Hè? Dan denk je van, ja, die vrouwen... Je denkt van, nou, het gaat alleen over mannen, maar die vrouwen hebben toch... Als ze inderdaad een goede relatie hadden, heel veel invloed. Uh, gehad. Ja, je zou denken: het gaat, zij ligt daar te wachten tot ze weer een keer door die uh, man wordt bezocht. Maar ja. ze is met heel veel andere dingen ook bezig. Er ja, is bijna is... helemaal geen ruimte meer voor waarvoor ze eigenlijk. Ja. Waar ze... Maar het mooie is dus dat, inderdaad, dat die vrouw dan weer meer zorgen voor uh, het servies, uh, kunst en zo. En al die andere ja, dingen. Dat is meer. wel weer mooi. Een vrouw dat die zo. leuk. Ze, heeft, ja. ze is geen wapenfabriek gestart. Nee, dat had ook nog gekund. Ja, natuurlijk. Ja, dat het is toch... nu porselein. Ja, het is porselein. Ja, het, is porselein. Ja, het is heel bekend, dat porselein. Ze hadden er heel vaak een crucie. En dan had ze weer wat porselein, had ze het er ook gebroken. Dan dacht ze, nou, ik moet ook wel tegenover ja, stellen. Zal ik, laat ik of maar weer... een fabriekje laten maken. Goed, vandaag zou die ook jarig zijn geweest. Charles Goodyear. Ja, Goodyear. Hij leefde van 1800. Uh, 1800 gewoon naar 1860. Hij was de uitvinder van rubber. Hij was de rubber aan het... Te... Ja, ik, denk, ik moet iets met het rubber gaan doen. Je, die planten het, ge, is iets gaan vulkaniseren. En toen je, dacht hij dat... Hé, hey, daar kan ik wel iets mee. En uiteindelijk zijn er natuurlijk autobanden van gemaakt. Hij had daar patent op aangevraagd. Dat deed hij op 15 juni 1844. had hij ook troon op aangevraagd. En uiteindelijk heeft hij ook octrooi niet gekregen. Want Thomas Hancock... Maar is dit even eerder? Was het dit een paar jaar eerder? Of een paar nee, weken zelfs eerder? En uiteindelijk heeft die, zeg, is die de uitvinder geworden van het, zeg maar het, uh, van het rubber. Ja, maar uiteindelijk is er wel een bandenfabriek ooit opgezet. na de dood van Charles Goodyear. en is naar hem vernoemd. Dus dat is wel weer mooi, deze. Charles Goodyear zou jarig zijn geweest. Goed, als we het nog over een Charles hebben. pak ik deze er even bij. Charles McIntosh is uh, uitvinder van, uh, ja, van uh, water. Uh, van, eigenlijk van regenkleding. Hij is er ooit mee begonnen. Hij, is, uh, hij heeft heel veel waterdichte kleding uh, geleverd voor het leger. En, uh, die leefde van 1766 tot 1843. Allemaal een beetje hetzelfde ding. Hoor. Rubber, weet je? Alle twee hebben ze met rubber uh, geëxperimenteerd. Okay. <laughs> Om uiteindelijk daar bruikbare zoals handschoenen en regenkleding van te maken. En uiteindelijk ook natuurlijk banden. Dus. Oké, okay, wat vertel. Wie is er medejarig? Ja, vandaag is ook Ray Thomas uh, jaar. En hij was uh, in de Moody Blues. Daar heeft hij ook voor geschreven. Oké. Okay. En uh, nou ja, wel zeer bekend als dus Nights in White zetten en dat soort nummers. Ja. En dat vond ik wel zelf een heel mooi nummer. Dus ik ja, weet niet wat nog hij... Ja, Ja. Mooi dit. Oh, dit. Dit speelt u toevallig trouwens ook. Hè? Hij speelt op de vloed. Ah, Monte ah, Monica ja, ja, ja, deed, ja, ja, deed ja, al het blaaswerk, ja, ja. geloof ik. Dus dit is, is ontzettend gedateerd. Maar wel mooi. En uiteindelijk, het, echt, echt het ultieme nummer wat van uh, uh, Moody Blues is, is dit, hè uh, uh, van Cosmic Rocker. En ik had het nog nooit gehoord. Dus ik ging dit luisteren dacht ik, is, is dit nou echt het serieuze werk van Moody Blues? Night, please, rather... Dit lijkt een soort, meer een soort drinklied. Jongens, we gaan naar de kroeg! Oh god. Cosmic Rocker, Moody Blues. Ja, goed, dat schijnt hij geschreven te hebben. Dus dat is, uh, het het open... klinkt alsof het uit een of andere opera komt. Dat ja, op ik, ook een beetje, ik kon het niet echt heel serieus ja. nemen. Maar het is wel een heel serieus nummer van de Moody Blues. Dus dat is wel. Uh, Oké. Okay. Hij, uh, hij, hij, is is hij leest hij nog? Is hij, uh... Uh, nee, nee. Hij is 76 jaar geworden. Ah, goed, Hij is dus, uh, niet meer uh, onder ja. ons. En wie ook jarig is vandaag, dat is ook nou. wel een beetje. Uh, Ma Marianne Faithful. Oh ja. Het is van 1946 is zij. Ja. En zij was heel erg bekend. Zij heeft het lied gezongen: van Go By. En dat was zo geschreven. Door Mick Jagger. Juist. En klonk het ook alweer. Ja, ze ontmoetten elkaar in 1963 of zo geloof ik. Ja, ze heeft een kind van hem gekregen, maar ja. dat kind is niet geleverd geboren. Oké. Okay. Oh, uh... Op dat moment was ze wel getrouwd. Wel yeah. dus, uh, ja, het is toch wel heftig allemaal. Ze ja, heeft een heftig goed, leven uh... gehad, ook borstkanker toestanden waar ze leeft nog steeds. Ja, het maffie heeft twee jaar lang op de straat geleefd... om van haar drugsverslaving af te komen. Dat lukte niet helemaal. En uiteindelijk is ze weer in 1979 teruggekomen... met een nieuwe plaat. Maar het grappige is, na die drugsverslaving... en dat hele rattenplan, is haar stem eigenlijk nooit meer geweest... wat het, wat het was. En je hoorde het zeg maar, er steers bij... en later heeft ze het nog eens een keer gezongen... maar iets hoort verschil. Dit is dus eigenlijk Marianne Fateful op een latere leeftijd. Ze heeft later ook, ook nog Metallica heeft zo'n plaat gemaakt. The Memory Remains. En dan hoor je dus ook een of andere... Wat hoor ik nou? Hoor ik een hele oude man? Nee, dat is Marianne Veetvol. Die heeft dus zo'n zware stem gekregen. Dat is een half verschil met dit, hè? Wat een maf, hè? Om dat te horen naast ja, elkaar gewoon. Heel veel gerookt. Heel veel gerookt en andere dingen gedaan. Ja. Dit is misschien hè? godbekendste. Bellatoff. Je hoort ook dat die stem gewoon helemaal oh, veranderd, veranderd is. is. Gewoon ja. Helemaal veranderd. Maar Janne vindt het wel grappig. En degene die nog weerjarig is? is... Peter yep. Peter Koelewijn. 1940. Ach, die is toch bekend van dit? Hey, toe van de maar hij heeft meer mooie dingen gedaan, hè? Ja, zeker. Ja, hij is onder andere natuurlijk ook uh, radio-dj geweest. Bij Radio Luxemburg, samen met Felix bij Felix, Meuders. En hij heeft geproduceerd Ria Valk, Nico Haak, Willy Alberti. En ook de serieus popmannen, Q65, heeft hij ook muziek voor geproduceerd. Oké. En uiteindelijk is misschien nog wel het mooiste natuurlijk, is dit eigenlijk, hè. Als ik Ja, dat gitaartje doe ook een beetje denken, trouwens, van World of the World, dit. En bijvoorbeeld, dan luister ik een stukje tekst hè, van toen, dan hoor ik dit. Dat kan nu echt niet meer, hè? Dat moet je horen. Je geeft me vuur voor een nieuwe cavalerie. Dat kan echt niet meer. Joh. Dan zitten ze in de auto en dan zitten ze met z'n twee te roken. Nou, zeg. Dat kan toch niet? Belachelijk gewoon, Peter. Echt, als je dat nog een keer moet uh, zingen met de optredens... ik denk dat je dat stukje moet uh, schrappen gewoon. Nou goed, wie is er ja Vertel. Er is iets raars met mijn muis aan de hand, zie je dat? Oh. Ik heb hem niet vast, maar... Oh, hij is terug. gehackt. Zou het zijn? Is het is een draadloze muis die gehackt is. Oh, ik vind het wel een beetje eng dit. Ja. Yeah. Maar uh, even kijken, ja, wie vandaag ook ja, is, Barry Atsma. Barry Atsma. Hij is van 1972. Ja. Yeah. Dus uh, hij is nog uh, niet zo oud. En uh, ja, hij gaat als de mallen. En met als uh, films en zo. Ach man, hij is ook leuk ook Ja, gewoon. hij is leuk, leuke vent is... En uh, ja, met die serie Clem is hij gewoon erg goed. Erg goed, ja. ja, ja. Dus uh, ja, ik uh, je, ben wel een fan. warm mond. En het leuke is, hij is gelijkjarig en even oud als Jude Law. Ja. Een Britse acteur. En die is ook al behoorlijk bekend. En, ja. Uh, ja. Hij heeft ooit een onderscheiding gekregen voor de, de talented Mr. Mr. Ripley. Ripley hè? Ja, een ja, ja, ja. maffe film was dat ook geworden. Hij, hij heeft uiteindelijk een BAFTA-award voor gekregen. Een BAFTA? Ja, en hij heeft zijn hoofdrol gespeeld in Cold Mountain. Hè? Dan moest hij doen alsof hij homo was. Als je me nou zegt. Het was, uh, ja, het was toch wel een bekende film. Ja. En, het, lijkt, het lijkt me ook voor, wel voor een man wel een uitdaging... Dat je dat soort films ook doet. Weet je? Dat, uh, ja. ja, dat is allemaal. Nou goed, vandaag ook jarige, wordt 71 Ted Danson. En die ken je natuurlijk van deze. Mm. Yeah. Cheers. Yeah. Ja, cheers. Ja, goede oude tijd. You wanna go Daar begon hij als Sam alone in Cheers. de... de, de. De man achter de bar, zeg maar. Later heeft hij heel veel rollen gespeeld. Ook serieuze rollen, maar ook heel veel comedie. En nu zit hij momenteel natuurlijk. Als vervanger van uh, Lawrence Fishburne. Die heeft namelijk uh, in Crime Investigation uh, gespeeld. En daar speelt hij nu, zeg maar, uh, een serieuze rol in. man is 71, maar ziet er nog goed uit. Ja, hij, had ook, ook, hij zaten, had ook op een serie. Uh, op, uh, op Netflix deed hij mee. En dat was van uh, the, the Good Life of zo heette dat. En daar was hij. Had je een soort. Uh, dat iemand die ging naar de hemel, maar eigenlijk had, hij daar, had zij daar helemaal niet mogen zijn. Het was een hele grappige serie is dat ook. Oké, okay, nou goed, hij is actief. The en, Good Place, sorry. The good place. En daar speelde hij Michael. Die, die is heel, heel nieuw, hè. Dit is van 2016, 2017. Dit is een serie op Netflix. En hij is uh, verrassend, die serie. Oké, okay, nou, goed om Good te place. weten. Ja, die kijk jij ook, hè? Densen En uh, uh, goed, ja. Um, yeah. Nou, ik heb, ik heb er eigenlijk meer. Ben je al klaar met de verjaardag? Ja, ik ben er wel klaar. Je met. bent er wel Zelf klaar mee? mee? Ja, dan doen we gewoon even een moffie muziek hier op de radio. Straks weer de Zandvoortse berichten naar het volgende plaatje. Oh. Wat vind ik al leuk. Muziek van Azir. Thomas Azir, om volledig zijn nieuws. te heet Stray Vertigo. De numbers in the dark. Numbers in trying to forget. Ja toch fragmenten van de film Vertigo. Van, uh, ja, Alfred Hitchcock natuurlijk. Maar goed, nou, deze, deze plaat gaat er geheel niet over, hoor. Dit is gewoon natuurlijk een plaatje van Thomas Azir Stray. We gaan eens even kijken. Misschien vind je het ook wel een, een lekkere plaats. Oh, dat is dus allemaal kunnen drukken. Ja, die is er alweer tijd voor. Zandvoertse berichten. We hebben dus ook weer wat dingen op een rijtje gezet. En uh, even kijken. Uh, oh, ik had hier wat... Uh, goed, uh, de nieuwbouw van... Uh, de reddingsbrigade, hij is natuurlijk 50 jaar oud. En ze zijn bezig nu, ze hebben binnenkort overleggen. 14 januari is er een infoavond En dan kan je laten inlichten ja, hoe dat eruit komt te zien. Hij komt verder op het strand te staan. Meer uit de duinen vandaan. Daar komt zeg maar, uiteindelijk de nieuwe reddingsbrigade, de post. daar komt hij te staan. En hij komt helemaal, natuurlijk, helemaal vernieuwd. Aan de nieuwe eisen moet hij voldoen. En dat wordt, het, dat wordt natuurlijk een, een stukje nou, hoogstaand techniek wat daar vereist gaat worden. Goed, uh, vertel, wat dan Ja, meer? er is... Uh... Er zijn nog wat berichten van de gemeente Zandvoort uh, over de jaarwisseling en alles. De horeca sluit om vijf uur s'nachts op uh, 1 januari. Dus uh, eigenlijk uh, 31 december uh, de, de nieuwjaarsviering en zo. En om vijf uur gaan ze pas dicht. En uh, vuurwerk, uh, je mag alleen vuurwerk afsteken van 31 december zes uur s avonds tot 1 januari twee uur s'nachts. Dus kijk op internet hoe je het zo veilig mogelijk afsteekt. Ja. En uh, de vriendelijke verzoek om je vuurwerk na afloop op te ruimen. Hè? Want dit kan toch allemaal niet meer. Uh, het gemeentehuis is gesloten op 1 januari en de, de afvalinzameling is uh, restafval is woensdag 2 januari in plaats van 1 januari uiteraard. En uh, er is een nieuwjaarsreceptie vrijdag 4 januari. U werd van harte uitgenodigd voor deze receptie. Oh, het is heel leuk op het circuit van Zandvoort, de Paddock Club. Het is dus van half acht tot half tien en het publiek zal zelf is maandag 7 januari later open en dan uh, gaat die open om half elf in plaats van om half negen. En ook is de gemeente dan pas vanaf half elf telefonisch bereikbaar. Okay. Dus, en uh, daarnaast, dus als je ze lekker uh, kerstbomen eruit uh, plant, er weer in. Ja, ja, ja inderdaad. De traditionele kerstbomenverbranding is dit jaar op woensdag 9 januari om half acht op het strand ter hoogte van het schuitengat. En dat uh, is de achter, doorgang achterzijde Dirk van den Broek richting het strand. Kerstbomen kunnen op die dag zelf ingeleverd worden tussen 1 en vier bij de remise. Aan de Kamerling onderstraat 20 of bij het Schuitergat zelf. En voor elke boom die u inlevert krijgt u 40 eurocent. Oh, maar lief, okay. ja. En een lot. En daarvoor worden 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot. In de laatste week van januari maakt de gemeente de winnende lotnummers bekend... in de Sandsense Courant en op de gemeentelijke website. Dat en handelaren leuk. kunnen niet aan deze actie meedoen. maar Goh, ik heb nog 100 bomen over. Nou, ik bring ze wel even. Nou ja, waarom niet? Wat uh, moet je niet kunnen... wat wat dan met de bomen doen? Nou, ze kunnen niet beenoemd voor de cadeaubonnen. Over de kunnen. Oh, okay. ze kunnen wel inlijven. Ik weet we al niet of ze die 40 cent krijgen. Ja, nee, goed. maar Maar we, vinden, vinden we eigenlijk van wel. Ja, of ze, ze geven ze gewoon wat extra water en proberen ze het nog even een jaartje door te laten groeien. Ja, als ze een kluitje hebben, dan kan je ze nog, als nog ergens neerplanten. Dan zou je ze nog kunnen overleven. Ja. Veel belangrijk voor de sprookjeswandeling. Afgelopen uh, zondag was dat... Zaterdag. Zaterdag, sorry. Ja, jij moet er ook van bij komen dus ik? Ja, nee, hier... maar zaterdag, ik, ik was daar ook. We okay. hebben met dat uh, koordje gekleed. Nou, even even een inkoppertje er nou, Als heks, of niet? Als heks? Ja, nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, Hallo zeg. Wat gebeurt daar? Zeg, aan mijn huisje wordt er geknabeld. Goed, de Zandvoortse Vierdaagse hadden het uh, georganiseerd. 400, nee, 200 kinderen waren er met ouders en grootouders. Iedereen was daar bij het kerkplein verkleed. En ze konden ont uh, handtekeningen ontvangen van de bekende sprookjesfiguren. Kon je dan weer ontvangen in een of ander boekje wat je dan weer moest kopen. En uiteindelijk had je alle handtekeningen op een rij. En er waren optredens bij de protestante kerk. En was daar ook nog een kerstman. Daar kon je mee op de foto, op schoot kon je zitten. Nou goed, en uiteindelijk was er ook nog een jury... Die uh, ging kijken naar hoe de kinderen verkleed waren. En die, daar, die kregen daar prijsjes voor. Dus het was een hele happening. Deze uh, uh, sprookjeswandeling. Uh, verder is er nog even een, een leuk bericht. En ik wist niet dat dat zo in uh, Zandvoort speelde. Maar de Zandvoortse aardappeltelers. Ja, dat heb ik ook gezien. Leuk. Dat is een grappig. Die zoekt nieuwe leden. Het bestaat al sinds uh, 1952 in het... Duingebied, de PWN-duingebied... Uh, er beschikken zelfs stukjes land. En elke keer wordt een ander stukje land bebouwd. En daar komen dus dan aardappels op. Uh, doinpiepers, heten het. Doin... Duinpiepers, gewoon Duin. duinpiepers. De, doin, doin, doin. Ja, ze schrijven het anders, Je ze het anders. Doin, oh. duinpiepers. Oh, ja. Elk jaar wordt er weer een ander stukje bebouwd... waardoor de, de, de pieperziekte zich niet uh, kan nestelen, zeg maar. En met Koningsdag wordt dan zeg maar, uh, het komt de poot in de grond. De aardappel. En dan moet het ook binnenkort uh, uh, uh, weer gewied worden en zoiets. Dus je moet het onderhouden. En je mag er naartoe fietsen. Sommige mensen krijgen ontheffing om met een auto er naartoe te gaan. Om al die zakken piepers aan natuurlijk te oogsten. En het kost 35 euro per jaar. Inclusief ploegen. Oké, okay, nou boeiend. En verder, als je daar interesse in hebt, dan je denk je: oh, lijkt me ook wel leuk. In de duinen, helemaal in de stil, vandaag te werk aan mijn eigen auto aardappelsoort. dan moet je even contact opnemen met Arnold Bluis. En dan kijk even op uh, aj.kri. Uh, apenstaatje live.nl En dan moet je even kijken of het dat, dat echt iets voor jou is om aardappel te gaan telen in de duinen. Ja. Klinkt dat om heel mooi terug te gaan naar de met de middeleeuwen. Ja, nee, maar dat is een wel een beetje prepachtig en dat soort dingen. Ja, waarom ja. niet, hè? Ja, geenig. Goed, nog meer Zandvoortsberichten of uh, zullen we het hierbij laten? Ik, Ik zou het hierbij laten. Nou ja, wat misschien nog wel leuk is, om te, als je echt nog even door wil kijken... wat er allemaal uh, wat af heeft gespeeld afgelopen jaar in Zandvoort... is in de Zandvoortskrant een heel jaaroverzicht te zien van elke maand... Uh, noemen ze even wat dingen op die er allemaal hebben gespeeld. En onder andere ook de F1, de Formule 1. Die is afgelopen jaar natuurlijk veel in het nieuws geweest. En de start van het Raadhuisplein. En verder de blauwe loper is eh, uitgerold natuurlijk. Dat je met eh, rolstoelen naar, naar de strandlijn kan rollen. Dat soort dingen. En verder ook het eerste steen gelegd van het HDMSZ-museum. Eh, nou ja, goed, dat zijn de dingen die allemaal hier in Zandvoort. Goed, dan is het eigenlijk tijd voor die landenkeuze, maar... Ja, ik, heb, ik kan bijna niet kiezen, want ik denk... Weet je wat, ik ga eens kijken wat uh, de lijst van de nummer 1 is in het Nederlands van top 40. Ja? En uh, ja, Souterland heeft tien weken op nummer één gedaan. Nou, zullen we die niet doen, want dat is bluff. Ja, precies. Heel, ja, heel naast van. Die, maar daarnaast heb je One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa. Oh, dat vind ik al een stukje interessant. die heeft uh, echt. 16 weken heeft hij op nummer 1 gestaan. Yeah. Dus ik had zo van, dan moeten we misschien die maar doen. Nou, ik maar we zoiets... moeten even kijken of de of reclame heeft... voorbij is dan. Oh, ja, of die, daar uh... zit je er natuurlijk bij. Ik zet ja, je... hem gewoon aan. Start hem erop. Nou, dan en, zullen we uh... zelf zien dat die landkeuze deze week... Kelvin uh, Harris, en die is dus uh, afgelopen de jaar... Uh, die heeft dus 16 weken in de top 40 op nummer 1 gestaan. Oké. Okay. 16 nou, weken. Nou, dit is dat is een, een mooie tijd. Uh, Kelvin eens... okay. Harris dus. Do we pa ban I need your company tonight Harrison, Dua Lipa en One. Grappig, dan hoorde ik het. One, One, One. Doe me denken aan KRS One. Maar goed, dat zit waarschijnlijk ook in die plaats. Ja, goed, ja. Soms moet je dingen gewoon loepen om het een beetje interessant te maken. Natuurlijk. En moet je dingen rare grooves pakken. <laughs> oude platen. Om dingen een beetje op te leuken. Maar goed, deze plaat stond 16 weken op nummer 1. En uh, je hebt er regelmatig op gedanst. Nee, dus helemaal niet. Helemaal niet. Ik ben ook helemaal verbaasd gewoon dat ik uh, deze nummer, de nummer niet eens kende. Nee. Ja, nou goed, dat kan. Ja, je, hebt, je hebt zoveel werelden waar je in kan duiken. En er zijn zoveel radiostations waar je naar kan luisteren. Ja, zeker. Dus dan uh, gaat het om stolen. Uh... Nou goed, uh, gisteren 100 uh, maffe nieuws natuurlijk. Een jongen van 12 bevrijd uit Vleermuisgrot in Blijdorp. Hij was met zijn oma daar. En hij wilde graag uh, zijn oma een beetje verrassen. Nou, <laughs> dat heeft hij gedaan. Hij is vier, mee, vier meter naar beneden gezakt. Sorry ik erom lach. Dat is natuurlijk heel triest deze jongen. jongen wilde gewoon op die leeftijd. Wil je indruk maken op je oma? Dat je denkt van nou, eigenlijk, eigenlijk vind ik haar. Ook wel een beetje We Laat ik even heel stoer gaan doen. Dus hij is op een reling gaan staan en hij is naar beneden gezakt. Hij heeft daar een uur of nou, ruim een uur gezeten. En hij heeft de hulpdienst hem naar boven uh, getrokken. Hij heeft al een beetje last van zijn nek, van zijn schouders. Maar verder schijnt hij uh, redelijk aanspreekbaar te zijn. Dus uh, nou, ik ben benieuwd. Wat voor Blijdorp, wat voor regels er nu weer worden toegepast. Ja? Die balustrade, dat wordt natuurlijk gewoon nu een stuk gaas. Dat wordt helemaal weer afgezet. En dan komen we borden. Zeg maar, als je richting Blijdorp rijk komen kom je al... Borden tegen, pas op. Pas op voor vleermuizengrot, weet je. Overal wordt het nu wel over nagedacht natuurlijk, om dat nog veiliger te maken. Want ja, er is weer iemand door, door het hek heen gekropen. Die heeft zijn gezonde verstand weer niet gebruikt. Maar ja, eigenlijk moeten we die oma verantwoordelijk stellen. Die had erop toe moeten zien. Ja, maar ja, die, die jongens, elf toch? Twaalf. Twaalf. Ja. Om op, zich. Ja, zeg. Dan Gebruik dan uh... je gezonde verstand in zo'n ja, dingen wel. meer? Ja, goed, dat kan goed, niet meer. Dat ik is, heb uh... hier een uh, leuk artikel. Het gaat over de kersttradities wereldwijd. Yep. En het staat ook echt van... Van kakkende boomstam tot paardenschedel. Kakkende van, boomstam? Wat is dit nou? Want het blijkt als in Catalonia... Ja? Daar viert men Theo de, de Nadal... Het feest van de kakkende boomstronk... Afkomstig uit de Catalaanse mythologie. Ja. Vanaf 8 december geven kinderen de boomstam elke dag te eten. Ook geven zij Tio een vrolijk gezicht... ...pootjes en een rode deken tegen de kou. Okay. En wanneer Kerstmis aanbreekt... ...zetten de Catalanen het uiteinde van de stam in de haard... ...en vragen ze hem om te scheiden <laughs> en om hem een handje te helpen. Slaan ze de stronk met stokken en zingen ze het lied Kak Martio. De poept poept het snoepgoed een kleine cadeaus uit. Bijzonder, What? hè? Ja, het is wel opmerkelijk. Ja, opmerkelijk. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En in Noorwegen is het dus uh, dat alle bezems die er hier en daar staan... ...die worden dus in een kast gezet... Maar ze doen het om te voorkomen dat heksen die tijdens de kerst zogenaamd de straat opgaan, de stelen komen stelen. Leuk, hè? De stelen komen stelen en daarmee het... wegvliegen. Ja, dat niet zich gaat terug naar de tijd dat men nog in heksen en kwade geesten geloofde. Ook dweilend gaan in Noorwegen uit voorzorg de kast in. En in Japan gaan ze even snel langs KFC. Ja? Want, uh, want, uh, want ze zetten liever een grote erme kip van de fastfoodketen. Op de tafel. Want uh, 1% van de bevolking is christen. En kerst is bovendien geen nationale feestdag. Okay. Nou, dat vind ik niet echt een, uh, een kersttraditie hoor. En in Zweden maken ze ook nog een gigantische bok van stro. En uh, die is er ook afkomstig uit de Scandinavische mythologie. En door het hele land zijn dan die uh, bouwwerken te zien. En uh, beroemd is de 13 meter hoge Joelbok. Joel, Yule, dat is ook de Joeltijd. Yeah. Die sinds 1966 elk jaar verschijnt in het uh, Zweedse plaatsje. En de strook wordt het eerste weekend van de advent neergezet... en traditioneel op oudjaarsavond in de brand gestoken. En meestal is de bok al eerder de klos... omdat bouwen vaak vernieuwen in brand steken... of zelfs stelen. achter zo flauw. Ja, grappig. Ik heb er nog een heleboel, maar ik heb hem gedeeld op onze Facebookpagina. Ga even lekker kijken. Het is leuk om even te lezen. Ja, kom je op het idee om een... Tak, dan een boom te laten scheiden. Dat je denkt: van ja, wel heel apart hoor. Dit dat uh, nou goed. Allemaal dat is ooit zitten, een traditie uh, zijn. Nou goed, zover even de gebruiken uh, rond deze tijd van het jaar en uh, dat soort dingen. Dan kan je altijd verblazen. Nou, ik zit even te kijken wat de muziek ik een hem opgezet. Maar, oh, ik weet het alweer. Ja, maar even wakker worden. Deze group love. Good morning. Hoe Nou. Leuk, langdradig en longen. Ja, klopt. Toebak leeft. Die zijn zo op het lang van Maar ja, dat, dat is gewoon. Dat, dat, is, dat hoort wel helemaal bij ons. Goed, het is uh, Toebak leeft op de radio op de einde van dit radioprogramma. Straks naar Tien natuurlijk. Goedemorgen, ook Zandvoort. Ik, hoorde, ik hoor al een signaal. Zullen we even stiekem afluisteren? Kijken wat er gebeurt. Nou, er gebeurt er niet heel veel daar, denk ik. Er zijn nog wat papieren. Er zijn microfoons uitstaan misschien. Ja, dat zou kunnen toch nog. Ja. Hey, hoe heet dit nummer nou? Look what a cat dragged in. Ja, ja dat hoorde ja, ze wel. Nee, maar ik heb toevallig... Big mis. Zou je dus a a big big ja, Maar nee, maar dit is heel toepasselijk. Ik oh. zie nu net een artikel. Ja. Yeah. Dat oude mensen niet altijd lief zijn. Een 83-jarige vrouw uit Ohio yeah. stond ondanks haar gezegende leeftijd aan het hoofd van een dievenbende. Waar ze zat geen menselijke handlangers, maar het trainde haar 65 katten. Om waardeloze spullen van haar kennissen te ontvreemden. Waardeloze spullen? Uh, waardevolle. Oh, waardevolle. Zei, zei ik waardeloos? Ja, dat dacht ik. Maar goed, vulde weet niet. Maar het look in. what the cat dragged in. Ja. De agenten van het Columbus Police Department openden een onderzoek naar de 83-jarige Ruth Gregson. Want verschillende mensen hebben echt gemeld dat ze glinsterende spullen misten. na een bezoek van een van de katten van de vrouw. Zo van, nu ja, we hebben een verdachte. Maar om de verdachtmaking te onderzoeken posteerde de politie zich aan haar huis. Om drie uur, in drie uur tijd wachten de poeser honderden voorwerpen naar binnen. En na onderzoek bleek dat er in de, won in de woning voor maar liefst 650.000 dollar aan juwelen lagen. Dit en de politie is dit, dit is schat goed. dus dat de handlangers van mevrouw Braxton uit meer dan 5.000 uh, huizen iets hebben ontvreemd. De vrouw ging heel sluw te werk. Ze gaf haar katten alleen eten als ze die dag iets gestolen hadden. En zo moesten de dieren wel op pad als ze wilden overleven. En bovendien zorgden ze ervoor dat de poes een beetje uitgehongerd waren. En dat was de kans groter dat nietsvermoedende buurtbewoners ze binnen lieten. Oh, wat slim bedacht dit. Ja, hè? Wat, dit uh, is ook, dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Ja, een hond erbij klopt, ja. Dit is de foto ja. van die vrouw volgens mij, denk ik zo maar. Ik wil ja. het businessplan hier wel eens wel overlezen dan. Ik vind zeg, het wel maar, cool, Hoe ze tot iets? Waarschijnlijk is er ooit een kat geweest... die heeft wat mee naar huis genomen en dacht van... Hey, ik kan ze dus ook iets trainen. Dat is toch ook niet glimmend? Maar ja, sieraden liggen toch in, in kluisjes of in, of in laadjes? Nou, dan moeten ze laadjes open doen? Nee, ik, ik let er wel eens een beetje op. Want ik had wel eens zo van... Uh, ja. uh, de, de, dan ben ik ergens en dan zie ik gewoon op brandjes zie ik gewoon ringen liggen en zo. Hè? Van mensen oh, okay. die aan het koken zijn of wat dan ook. Ja. En dan denk ik wel eens van, joh, dat moet je zo niet laten liggen. Want als je een insluiper hebt of wat dan ook... Heb je hebt achter je achterdeur open, je bent op het toilet of zo. Ja. Nou, dan is dat zo weg. En dat uh, zijn hele snelle catches, weet je wel. Nou, ik vind het uh, wel bijzonder. Dit, dus look what the cat dragged in, hè? Uh, ja, dat uh, blijkbaar ja, het is. Dat is heel fascinerend. Vrouw 65 katten hebben we het over, hè? Ja. Dat is, uh, dat het is niet mis. het lijkt net het verhaal van die arme Oliver... die dan uh, in Engeland uh, ja. de straten moest om uh, ja. gaat, iets te stelen. Zeker. Daar lijkt het als twee druppels water op. Goed, laatste plaatje voor... Uh, ja, oh. yeah. ze heeft alweer de nieuws, of ze, ze. hebben alweer de nieuws, Dat is er nog meer hè? My Baby, het zijn alleen de zangeres. Dus ik nog iemand op de drumstel en op de bos, zeker beter. Dit is een oud plaatje was. ze, Love Dance. Look the Open up your eyes Spirit rising up We Love Dance. Ja, Love Dance. Ik ben alweer een jaar oud geloof ik. Goed. Laatst plaatje voor uh, 9 uur. En straks om 10 natuurlijk hebben we hem weer uh, klaarstaan. Oh ja. dan nou gaan we weer naar Zandvoort aan Zee. Ik weet niet wat je daar nu moet zoeken. Het is een beetje koud en kil. Maar goed, uh, het is misschien altijd wel leuk om even via radio te komen kijken. Dus dat is wel heel erg grappig om te horen. Goed, we hebben nog een aantal berichten die we met u willen delen. En een van die berichten is, vertel. Ja, oh. dit wil jij wel. wel wil jij de titel graag voorlezen? Oh. Uh, vrouwen scheten stinken harder dan mannen scheten. Ja, ja precies. Ja. Nooit, meer te discussiëren, nooit meer discussies over de stankgehalte van onze scheetjes. Vrouwen schijnen te winnen. Ja. Wil vrouwen wel eens durven beweren dat ze scheetjes en bloemetjes ruiken? spreekt de wetenschap in genadeloos tegen. Echt wel, ja. Onderzoekers, jawel, echte onderzoekers hebben ontdekt... dat de buikwindjes van vrouwen een grotere gezel zijn voor ons reukorgaan... dan de mannelijke variant. En dit is uh, allemaal genoteerd in de New Zealand Medical Journal... En de reden is, dames beschikken over een pak meer geconcentreerd zwavel in het lichaam. En die zwavel is de boosdoener. Okay. Of de dooddoener. En die zwavel zorgt voor die uh, rotte eierengeur. En het is ook geen mop. De stille scheetjes, de windjes op sloffen, zeg maar... zijn de opperkoningen van stankland. Mannen zijn dan weer helden in het produceren van gas. Ze flatuleren dus vaker, maar sparen onze neus meer dan vrouwen. Dus mannen die, die knetteren en... en Spetteren misschien wel. Dat is... Maar... <laughs> Jezus. Ja. ja, dat is een. Uh... Ja. Nou, ja, ja, nou ja, ik hoop dat u nog uh, een lekker kopje koffie kunt drinken straks. Ja, heerlijk. Sorry. Ja. Maar ja, ze zeggen altijd inderdaad, hè, harde, harde klinkers zijn zachte stinkers. Ja. En ja... Uh, en, uh, ja maar het heeft te maken dus met zwavel in het lichaam. Meer zwavel in het lichaam. Meer, meer ja, okay. zou een vak want... meer. Het, denk... haal, het hangt samen met het feit dat je, zeg maar, uh, wat je ah, gegeten ja, hebt. Dat soort dingen, ja, ja, dat dacht ik ook. Maar dat heeft dus echt te maken, iemand heeft gewoon een pakket uh, zwavelzuren in zich uh, al zitten. Ja. Dus nou, ik vind het zo'n lastig. Nou, ik opmerking. moet wel zeggen, ik heb wel enorm veel last van zuurkool. Maar ik, ik heb niet het idee dat daar veel zwavel in zit. Maar nee, nee, nee. nee zuurkool en dat soort dingen. Kolen, he, kolen ja, spruitjes he, en dat soort dingen. We gaan afscheid nemen met dit soort <laughs> het is een opgewekte... Of Op het opgewekte artikel. Ja, precies. Ja, en we wensen ja. jullie allemaal een hele fijne jaarwisseling. Goeie, goeie wisseling jaarwisseling. van het jaar 2018. Het was voor mij een bijzonder jaar. Omdat ook, dit was het jaar dat ik 25 jaar hier radio maak. Ja, en, uh, hebben we uitgebreid gefeerd. Ja, hebben we je, je uitgebreid meer Echt uh, nog bedankt daarvoor allemaal. <laughs> voor de aandacht en zoiets. En ik ga gewoon door. Knopen nog 25 jaar nog vast. Lijkt me gezellig. Hoi, hoi. Hoi.